Jelle Visser met het NOS-journaal. De politie heeft in eteleur een man neergeschoten... die agenten bedreigde met een hakmes. Er kwam een melding dat er een verwarde man met een mes op straat liep. Hij reageerde niet op een waarschuwingsschot van de politie... en werd neergeschoten. De man werd getroffen in zijn romp. Hij ligt in het ziekenhuis. Het is niet bekend hoe hij eraan toe is. Wie geweld gebruikt tegen hulpverleners moet altijd de cel in. Dat wil minister Dekker voor rechtsbescherming. Hij noemt geweld tegen politiemensen en ambulancepersoneel onacceptabel en is bezig met een wet. Die moeten ervoor zorgen dat de geweldplegers niet meer wegkomen met een taakstraf. De minister doet dat op aandringen van PVV, CDA en VVD. Aanleiding is het geweld tegen de politie tijdens Oud en Nieuw en een zaak waarbij een ME'er tegen zijn hoofd werd getrapt. Roemeense winkeldieven hebben het voorzien op pistachenoten, meldt het AD. Bij de politie zijn in korte tijd 13 aangiften binnengekomen. De dieven sloegen vooral toe bij winkels in het oosten van het land. Een aantal verdachten is opgepakt. De politie weet niet waarom de Roemenen juist pistachenoten stelen. Volgens Detailhandel Nederland stelen ze ook cosmetica, elektronica en kleding. De indruk bestaat dat bendes met geprepareerde tassen en bestellijsten op pad gaan en in korte tijd veel spullen stelen. De schade zou volgens Detailhandel Nederland in de honderden miljoenen lopen. En de EU en de Britse premier May hebben aanvullende afspraken gemaakt over de zogenoemde backstop. Dat is de garantie dat de grens tussen Noord-Ierland en Ierland ook open blijft als er de komende twee jaar geen definitief handelsakkoord wordt gesloten. Gisteravond is in Straatsburg wettelijk vastgelegd dat een eventuele backstop tijdelijk is. Vanavond stemt het Britse lagerhuis over het akkoord van May met de nieuwe garantie van de EU. En dan het weer, het is bewolkt, met soms regen, veel wind aan zee, stormachtig met zware windstoten. Het wordt ongeveer 8 graden. Vanavond vanuit het westen veel regen, de komende dagen blijft het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de Hart van de ANWB. Op de N242 Middenmeer, Alkmaar, bij industrieterrein Meer 3 kilometer file, 10 minuten vertraging. En tot zover de verkeersinformatie.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 Op vijf om uur 's morgens is het hele stel al in de weer ze gaan naar het station en vaar die scheep de eerste Mama zegt dat er man een oude zij, ze is maar is. En uit, dan roet zij uit, dat kind, de zee ze is hier zo fris. Ze plast de tilt, we sfeer haar je op om. Maar potsel roept ze geel: de zee zit in mijn nog, we gaan naar zand. Lieve luisteraars, we gaan naar Zandvoort al aan de zee. U hoorde natuurlijk Tante Leen en uh, dit is programma ZFM Oud Zandvoort. Mijn naam is Pieter Joustra en ik ga het heet welkom ook Roy van Buring die zit even achter de techniek. Die wordt straks weer overgenomen door Mark van Dalen. Het wordt een hele bijzondere uitzending dit komend uurtje, want uh, we gaan praten met Dick Bol. Uh, lieve mensen in Zandvoort, de regio en verder buiten... ...tot zelfs in het buitenland, want ik weet dat er ook in het buitenland wo geluisterd wordt naar deze uitzending... Uh, ...hartelijk welkom. Het wordt een hele bijzondere uitzending, hebben we net gezegd... ...want we gaan met iemand praten over de geschiedenis van Zandvoort... ...en met name een speciaal stuk in Zandvoort... ...en dat is het Kostverloren Park. Het Kostverloren Park, een uniek stukje groen mag ik wel zeggen, dat van 1800 al een beetje bestaat... maar de man die tegenover me zit, weet alles van die geschiedenis. En ook van de laatste 40 jaar, want er is toch wel wat nodig gebeurd. En ik stel u voor aan Dick Bol. Welkom, Dick. Fijn Dankjewel, je uh, Pieter. Dick, eh, er zijn een heleboel bollen in Zandvoort. Van wie ben jij er eentje? Dat is een hele goede vraag... Mijn vader was uh, Ad, de schilder, en zijn, uh, zijn uh, vader was uh, de, de aardappelboer op de Koninginnenweg. En ja... Waar heb je gewoond? En ik heb zelf uh, laatst gewoond uh, op het uh, Jan-Pieter Heijenplantsoen. Ja. En daarvoor in Nicolas Beetslaan. En toen ben je verhuisd? En toen ben ik verhuisd naar Haarlem, en daar uh, woon ik sinds uh, 19, uh, 1982 of zo. Met, met veel plezier. Hoe voelt het om even terug te zijn in Zandvoort? Het is altijd weer leuk om weer terug te zijn. Ja. Herkenbaar, hè? Ja, het is altijd heel herkenbaar. Je ziet wel dat er toch wel allerlei dingen veranderen. Maar goed dat er nog toch een aantal dingen gewoon uh, blijven bestaan. En uh, je ziet ook dat Zandvoort uh, ja, steeds trotser wordt op zijn, op zijn eigen geschiedenis. En dat is wel goed. Ja. En in, in Haarlem, je, ik heb begrepen dat je de politiek bent ingegaan. Ja, ik ben sinds uh, deze. Ik, ben, ik heb me altijd natuurlijk met politiek bezig gehouden. Altijd van, van buitenaf. Dat weet ik. En dat leek me nou wel eens heel leuk om nou eens. Dat is om te keren. En nu is het voor, voor deze keer eens in, de, in de raad te gaan zitten. Dus ik zit. Uh, sinds deze verkiezingen zit ik in, uh, in de gemeenteraad voor, uh, voor GroenLinks. En, en het leuke is dat GroenLinks ook. In Haarlem, in de coalitie, in coalitie zit van uh, Partij van de Arbeid, GroenLinks, uh, VVD en D66. En dat in Haarlem GroenLinks even groot is als D66 en even groot is als de Partij van de Arbeid. Uh, nu, nu kan je het van twee kanten bekijken. Je schopte in de jaren zeventig veel tegen de politiek. Was ook nodig. En nu zie ik een andere kant. Uh, uh, ben je een beetje omgeslagen nu of niet? Ik denk dat het heel goed is dat mensen zich uh, bemoeien met politiek. Het zou heel slecht zijn als politiek zich zou beperken tot wat er in het stadhuis op afspelen. Politiek moet op straat uh, plaatsvinden. En met mensen en voor mensen. En ik denk dat het heel goed is uh, om uh, ook politici te hebben... die, uh, die ook uh, in, in wijken komen en met mensen praten. En gewoon ook snappen wat, wat de problemen zijn in de buurt. Dus ik vind het gewoon heel, heel leuk om te doen... En heel leuk om die combinatie te maken met, ja, met toch mijn actieverleden. En, en nu ook gewoon luisterend naar, uh, naar mensen. En kijken hoe je dingen op een goede manier kan doen. Want dat is natuurlijk de grap. Iedereen wil het op een goede manier doen. Maar? Ook, maar uh, ja, je moet keuzes maken in, in een tijd waar het toch bezuinigd wordt. Dus je moet keuzes maken. Nou ben jij een natuurmens. Dat klopt. Want wanneer werd jij geconfronteerd met de natuur en met name het Kosteloerpark? Hoe oud was je toen? Uh, nou, ik ben al sinds mijn veertiende lid van de Jeugdbond voor Natuurstudie, de NJN. En er is een periode geweest dat ik zo'n iets van 70 mosjes in de duinen kon herkennen. 70? 70. Er zijn iets van 450 mosjes in Nederland. En daarvan komen er iets van 100 voor in de duinen. En de grap met de mosje is van als je hem... Kent, dan herken je hem ook, als je hem niet kent, dan zie je gewoon een groene flubber. Eh, maar dat vond ik altijd heel fascinerend. En eh, ja, dus, dus op die manier ben ik gewoon met, met de natuur in aanraking maar Ik heb ook mijn kinderen leren lezen en schrijven door het maken van een herbarium in het Kostflorenpark. Ja, dat, is, dat, ja, dat zijn toch leuke dingen. Dat geeft het op je mee te geven. En je loopt nog steeds door parken... En, en ik loop met natuur... nog steeds... En, ja, het is ook dus niet zo raar dat ik nu bij GroenLinks uh, zit. Uh, want ja, dat vinden wij toch ook heel belangrijk. GroenLinks, dat soort dingen. Wanneer kwam je in aanraking met het Eigenlijk was het Kostelorenpark voor mij een, een gesloten gebied. Totdat in 1974 de gemeente zei van... We willen dat aankopen... Want we wilden er een mooie snelweg doorheen leggen. En we willen er ook 450 huizen gaan bouwen. Want dat is een prachtige vorm van, van natuurbescherming. Dan kun je dus om de natuur maak je gewoon 450 huizen. En dan wordt het uh, heel mooi. En ja, er waren een aantal mensen die zeiden Ja, god, daar zitten alleen maar die Amsterdammers. Dus uh, wat hebben wij ermee te maken? Even voor de historie van de Zandvoerders. Dat Kostvloerenpark. Je, je kwam vanaf de Kostvloerenstraat. En dan ging je een klein weggetje in. Moest je een bruggetje over. Ja. En dan kwam je in het Kostvloerenpark. En ja. er was een theehuis en een apenkooi. En van alles was er. Ja, voor de oorlog was het echt een, een, een recreatiegebied. Een recreatiepark. Het was, zeg maar, zo tot, tot, uh, tot 1800 was er een duinboerderij. Dat hebben we ook onderzocht. Want, uh... Waar stond die duinboerderij? Kostvloeren heette die. Nou, het Park was in feite een veel groter gebied dan, dan, nu de, de, uh, dan we nu zien. Want een deel van, uh, van, van de Kostvloerenstraat is ook Park geweest. En pas na het aanleggen van de Kostvloerenstraat... is het park, en dat is voor mij in de jaren 2030 gebeurd... Is, is, een, is een apart stukje ge, geworden met een soort recreatiegebied... Uh, in 1888 hadden ze zelfs nog een elektrische tram uh, daar rondrijden. Vertel, waar liep die dan? Die liep op. Eén heeft, heeft jaar is er een elektrische tram geweest. Ja. En dat heeft, uh, dat heeft niet gefunctioneerd. En daarna zijn ze ermee gestopt. En dan zijn ze overgegaan op een open Want dat ding dat had voortdurend storingen. Dus dat heeft. Dat heel kort heeft het, het uitgehouden. Maar misschien is het nog een keertje een, een onderzoek waard om daar eens wat, uh, wat, wat dieper op in te gaan. En die ging van het van passagestation naar de Koslowoorpark? Ja. Wat leuk zeg. Ja, dat is echt heel leuk. Maar dat park, dat was dus... Ja, er waren apenkooien in. dat was een heel, heel mooi pittores boswachtershuisje. Aan de aandekst steeds Daar hebben we nog, nog, nog ons druk voor gemaakt... om dat te, te mogen beschermen. Maar dat is niet gelukt. Daar zijn het, uh, nu er ook weer twee, twee woningen... Ja, dus, dus het was op zich een, een heel leuk wandelgebiedje. was een, een laan van Iepen. Die is inmiddels door de Iepziekte Terzielen gegaan. Dus, en, ja, het was op zich een heel leuk gebied. En dat is, tot de jaren, de jaren 30, 40 was dat dus, uh, ja, ja. Een recreatiegebied. Daarna is de oorlog eroverheen gekomen. En was er dus een, uh, uh, een, een manschappenonderkomers waar iets van 40, uh, 45, 43 bunkertjes hebben gestaan. Uh, en een paardenmanege uh, En een hele grote uh, keuken. En nog een aantal speciale bunkers. En dat is in de oorlog is dat zo gebruikt. En na de oorlog heeft Kwalis van Uffert het aan, uh, aan een groepje Amsterdamse bewoners uh, in gebruik gegeven. Die dan... Uh, dat hebben we gebruikt als een soort uh, zomerverblijf. Hoe, hoe, hoe is het gegaan? Want, uh, ja, oké, okay, we komen naar de oorlog en er staan al die bunkers die staan daar. Uh, Kon iedereen er zomaar in, in die bunkers? Dat kwalijk zei van. Uh, nou ja, je de, mag de, de vraag was. De, de, uh, het hele heel Zandvoort stond natuurlijk vol. Misschien de hele kust van, uh, tot, tot Normandië stond vol met allerlei uh, van dit soort uh, bouwstels. En er was een groep Amsterdammers, heb ik begrepen. Want dat was natuurlijk voor mijn tijd. Die wilden heel graag. Uh, ja, in, in, in, uh, in stand voor het recreëren. En wat er gebeurde was. Er is toen een zomer. Door, door Kwallis van Ufford. Die kende toen. Uh, uh, de, de familie Berenhout. He, die, die werkte bij, uh, bij, uh, bij, bij de Pearson Bank. En die uh, Berenhout. die heeft de. Ik er van Uffert overtuigd om daar met een soort vereniging te vormen... het Zomerverblijf Kostverloren Park. En mensen moesten dan een half jaar in de zomer daar gaan wonen. Dus mensen kwamen met, met, met de tram, want die reden daar ook nog langs... met, met hun kolenkachel en, uh, uit, uit Amsterdam. En de Amsterdamse sloppen werden verhuisd door, uh, door een, de, de groene natuur in, uh, in het park. En mensen hebben daar een soort paradijsje van gemaakt... En dat is voor mij begonnen in 1948 of zo. En, en ja, dat, dat werkt nog steeds zo. Maar dan kom je in een bunker, er is geen elektra, er is geen water. Nee. Er is geen, geen elektra, er is geen water. Ze hebben zelf hebben ze waterleiding aangelegd. Elektra is natuurlijk, want het was in die tijd ook niet zo belangrijk. Want ja, de huizen uh, in, in Amsterdam in, uh, in 1948 waren anders dan de huizen in Amsterdam in 19, uh, 1913. Of in, in 2013. Dus dat, dat was natuurlijk allemaal... Men was gewend om, om geen luxe te hebben. Men woonde daar een half jaar. Ze hebben scherfmuren weggehaald. Ze hebben er grotere ramen in gezet. Uh, en met, met, uh, om daar te wonen en kolen te stoken... stookte je die, die bunker ook droog. Dus er werd gewoon met heel veel plezier... werd daar gewoon een half jaar gewoond. Is dat nog steeds dat het maar een half jaar is? Of mag je nu het hele jaar daar wonen? Ik weet niet hoe dat nu is. Uh, in ieder geval voor mij is het nog steeds dat je er niet permanent mag wonen. Het valt nu ook onder de natuurbeschermingswet. Maar het is natuurlijk allemaal wat, wat, wat minder strak geregeld. En... Wat ook interessant is. Vroeger uh, was het dus van Kwarles van Uffort. Uh, in 1974 wilde de gemeente ha Zandvoort het wil aankopen. voor. Ja, dat kom ik zo meteen op. Maar, dat kom zo. maar uh, de huidige, het leuke is het, is. het is overgegaan naar een projectontwikkelaar. Die er eerst allerlei vreselijke dingen mee wilde. En ik heb begrepen dat de projectontwikkelaar inmiddels ook de waarde van het gebied inziet... ...en ook geen andere dingen mee kan doen... ...omdat het onder de natuurbeschermingswet valt... ...en inmiddels in goed overleg met, met, met de bewoners... ...zorg dat het terrein wordt beheerd en, en gebruikt. Maar dat is jouw succes? Dit? Dat is in feite mijn succes, ja. ja. We gaan even naar de muziek luisteren, Mark. Heb je iets klaarstaan? Ja. Okay. Wat heb je klaarstaan, Mark? Ja, nee. Dat nou, is ook wel een mooi hoor. heel beroemd geweest voor de televisie. De stoel. Uh, uh, dan zie je een auto met een stoel... en die rijdt door het landschap heen... en dan zie je de mensen genieten van het landschap. Het is toch wel aardig om even te draaien. Uh, goed, lieve luisteraars. We zijn in gesprek met uh, Dick Bol. De natuurkundige, dus, bij uitstek... Misschien wel de redder van het Kosteloerpark, want anders dan had dat helemaal volgebouwd met woningen. Heeft u vragen, u kunt rechtstreeks in de uitzending bellen 023 57 30 393. We hebben het eerste stukje gepraat met Dick over een stuk geschiedenis van het Kosteloerpark, En we zijn beland na de oorlog, die bunkers staan er. En Kwarles van Uffert die zegt, er mogen een aantal Amsterdamse gezinnen in die bunkers gaan wonen. Dat moet een, voor mijn ogen een nachtmerrie zijn... als je in die dikke betonnen bunkers komt. Na elke storm ligt er twee kuub zand in je huis. Eh, eh, pionieren, geen water, geen elektra, helemaal niets. En toch ga je daar in de natuur wonen. Dat moet toch een speciale belevenis zijn, Dick. Ik heb begrepen dat het voor die mensen een ontzettende belevenis was. was natuurlijk is zeker de eerste jaar het was natuurlijk heel hard. Want dan moet je wel zorgen dat de ding ook... Uh, bewoonbaar is. is en bewoonbaar blijft. Dus uh, er staan natuurlijk al grote scherfmuren voor waar uh, camouflage netten over zaten. Nou, die hebben ze dus vaak halverwege afgezaagd. Er zaten kleine raampjes in, grotere ramen ingezet. Uh, ze hebben een aantal wc-huisjes gebouwd. Ze hebben... Er de, de, de was een, een, een menage die werd in de, in de zomermaanden gebruikt... voor allerlei leuke festiviteiten, uh, fietsenstalling... maar er uh, werden ook hele theaterstukken opgevoerd. En er was een grote samenhorigheid om met z'n allen daar wat aan te doen. De, ja. Het was echt de wederopbouwtijd. en mensen Pionieren, gingen, met, elkaar. pionieren met elkaar. En het, het heeft echt ook een... Uh, een band gegeven. Ja. En dat was natuurlijk wel heel leuk, want dat is in 1948 gebeurd. En wanneer ben ik met die mensen echt in aanraking gekomen? Ja, eind jaren, half jaren zeventig. En toen was er ook echt een, een, gemeenschap. een gemeenschap. Maar dat betekent ook dat die mensen... Eh, enorm zuinig waren op de natuur. Rondom hun bunkers, rondom hun recreatiewoningen. Mensen, ja, ja. mensen waren daar verknocht. En die mensen die woonden daar ook een half jaar. Dus die voelden zich echt ook onderdeel van, van die natuur. Die waren, ja... Ik kan me voorstellen na de oorlog dat het één grote puinhoop was. Zand, zandverstuivingen en... We hebben een foto, we hebben lucht, in het uh, groenboekje staat ook een luchtfoto van hoe het er toen uitzag. En dat was natuurlijk één grote zand, uh, zandgebeuren. En ja, de bunkers waren dan wel min of meer uh, gecamoufleerd geweest in, in die tijd. Maar het was natuurlijk allemaal grote, grote zand. En dat is Dat is door spel. die bewoners is, van die bunkers gebeurd. Die dat beheerden? Ja, die hebben dat gewoon heel, heel, heel netjes beheerd. en Het was ook echt voor die bewoners. Het was ook niet zo'n openbaar wandelgebied meer. Dus het was gewoon niet echt een grote recreatiedruk. En mensen woonden in hun bunker en waren daar, uh, denk ik, heel gelukkig. Oké, okay, maar dan komen opeens de bedreigingen. Want dan is het een mooi park. En ik heb net al gezegd, je ging dat bruggetje over. Soms moest je nog een kaartje kopen, ook bij de boswachter. ja. En, en je kon een lekker kopje thee drinken in de theeschenkerij. En het was een prachtig natuurgebied geworden. En dan komen er opeens bedreigingen. Er is uh, uh, de gemeente of de projectontwikkeling. Nee, eerst kon de gemeente het de gemeente, kopen. De gemeente kwam ze een Ufford, wilde op een gegeven moment er vanaf. Uh, we hadden ook een jachtopsine, daar wilden ze ook vanaf. Uh, het huisje is op een gegeven moment ook leeg komen staan. Uh, en het en was het gebied en... vanaf de trambaan tot aan de trein. Ja, toch van de trembaan tot aan de trein. Het eerste stuk is verkocht aan de gemeente. Die heeft een aantal woningen gebouwd. En het huis, en, en het huis van het Korslorenpark gebouwd. En in, de, in een, in een later stadium, stadium zou dan, uh, zouden er 450 woningen komen. In het huidige Kostlorenpark. En de wens van de gemeente uh, Zandvoort was om uh, de Herman Heijmansweg... die er nu... Uh, om die vanaf de Zandvoortselaan gewoon een verbinding naar, ha naar Zandvoort Noord... Uh, aan te leggen. De hebben wij ons weg over... De, de, de Duintoppen heen. En dan... Uh, ja, eerst vier baans, daarna twee baans. En, uh, nou, da daar waren wij dus heel erg tegen. Want ja, 450 woningen... in zo'n gebied van 10 hectare... Dan heb je geen natuurgebied meer? Die zegt wij waren er tegen. Ja, dat, en Jij wij was... stond op als jonge jongen. Ik was samen met, ik was van de Nederlandse Jeugdbond van Natuurstudie en uh, Jaap Kolper was van de Algemeen Christelijke Jeugdbond van Natuurstudie. Dat had je toen nog dat soort scheidingen. Maar Inmiddels twee jonge jong, twee jonge jongens ja. Van dat kan niet. We gaan even wat doen. Wat gaan we doen? En we hebben toen met uh, een, een planteninventarisatie gedaan en een vogelinventarisatie. En dan kwamen we dus uit dat het gewoon een ontzettend rijk gebied was aan zowel vogels en aan, aan planten. En ook aan vlinders. En, en er kwamen een aantal zel, zeldzame vlinders voor. Dus ja, Daar praten we dus, bijna over 40 jaar geleden, 40 Dick. jaar geleden ja. was ik, uh, uh, ja. ja, dat is inderdaad heel lang geleden. En, uh, ja, dat, dat bewustzijn was er dus niet bij de, bij de gemeente Zandvoort. En ja, we probeer je mensen te overtuigen. Dus we hebben mensen geprobeerd te overtuigen met, met het doel van de planten met een met boekje. dat was het, uh, het eerste groenboekje wat uitgegeven is. Groenboek 1. En dat ging dan vooral over, uh, over, over de natuurhistorische waarde die het had. En waarom het belangrijk was om, uh, om dat te behouden. Eh, dat heeft in zoverre niet echt rol gespeeld voor de gemeente Zandvoort... om niet aan te kopen. Ze wilden graag aankopen, maar er was toen ook een D66-minister... minister, minister Gruiters, die zei van... Zandvoort mag niet buiten de huidige bebouwingsgrenzen meer bouwen... want ja... In die tijd, als Zandvoort aan Zandvoort gelegen had, dan was, ja, dan was ook de, de zuidkant van Zandvoort bebouwd. En dan was het Kostlorenpark bebouwd. En wie weet wat er nog meer bebouwd was. Dus Gruiters heeft in feite met een veelstift een lijn om de huidige bebouwingsgrens uh, gezet. Die zegt van, je mag niet kopen. Na, uh, en de provincie zei van, nou ja, dan mogen jullie ook niet, dat vinden wij geen, wij geen toestemming om te kopen. Dus jij kon rustig achterover zitten en zeggen, zo, dat is gered. Er nou ja, komt niets in het Wij waren heel blij dat uh, dat, uh, dat, dat uh, uh, van de baan was, die woningbouw. Wat nog niet van de baan was, en dat heeft nog heel lang als een zwaard van Damocles boven het park gehangen... Was, was die, die, die, die, die, die, die Herman Heimelsweg. Heimelsweg. Die stond ook in het streekplan van AZKG. Daar hebben we nog bezwaren tegen ingediend. Dus we hebben alle bezwaarprocedures hebben we ook weer doorlopen. Het was dus niet alleen door, door, door verrekijkers kijken en door loepjes kijken, maar ook uh, ja, uh, uh, voortdurend bemoeid met, met de ruimtelijke ontwikkeling van, van, van de gemeente Zandvoort. Dus ook bezwaarschriften op AZKG. Bezwaarschrift tegen allerlei andere dingen. Maar in ieder geval. In 1974 kon de gemeente wilde het kopen voor... Uh, en dat, dat mocht toen niet. <tiek> en toen op een gegeven moment is het dus verkocht aan een projectontwikkelaar. Nou, de de we, raad dan kom voor, voor 750.000. En tot onze grote verbazing kwamen we erachter... dat het ook voor dat geld in de gemeente Zandvoort is nog eens aangebouwd. Maar de gemeente Zandvoort had er toen geen zin in... Is dat, dat is toen iets, een soort onderontje geweest tussen, tussen, t, tussen Nawijn en en, en, en, en van Uffert. Daar wist de raad niks van. De raad was er ook heel boos over in die tijd. Dat ze dat niet wist. En toen is het aan de projectontwikkelaar verkocht. Ja, en wat we willen een projectontwikkelaar die wil geld verdienen. Ja. Dat, is, dat is een projectontwikkelaar die ja. denkt van nou, dan kopen wij het en dan wachten we tot het uh, iets anders wordt kunnen we er misschien al in de tussentijd een mooie kervenkamp uh, maken... of een recreatie gebeuren. Of, uh, en die bunkers lopen? Bunkers weg, uh, Amsterdammers weg, gewoon gezellig uh, uh, geld verdienen. Ja. Eerst met, uh, met, uh, met, met, met, met bungalows en wie weet daarna met mooie villa's. Hè? Dan zit je er, er 200 mooie villa's. Nee, kijk, so Zandvoort wilde nog een stukje sociale woningbouw... maar ja, zo'n projectontwikkelaar denkt van ja, wat... Uh, yeah. ja. Rijke mensen moeten ook kunnen genieten in het groen. Ja. Nou, dat is een heel uh, legitiem stamp van projectontwikkelaar. Dus die begonnen vervolgens de bewoners uh, er proberen uit te procederen. Nou ja, die processen die zijn uh, in een aantal stadia zijn die geweest. En die in alle stadia heeft de projectontwikkelaar die processen verloren... Uh, en inmiddels... Toch uh... is het was wel grappig dat ze een project ontwikkelen... met hele dure advocaten het moet opnemen... tegen twee jonge jongens... die alles van mossen en uh, vlindertjes en dergelijke afweten. Ja, leuk hè? En, ja. En, en dat ze dat toch verliezen. Ja. Maar dat heeft ook te maken met het feit... dat je nog gewoon een goed verhaal vertelt... en dat we natuurlijk in Nederland nog een rechtsstaat hebben... waar uh, ja. als je met een goed verhaal komt... Ja. Uh, en... Uh, je kan, ook, kan het ook kan, kan laten zien, hè? Bedoel, is ook, je, je toont het ook aan. Ja. Dat, uh, dat het. Uh, dat het uh, maar goed, je... eventjes. Nou, komt die projectontwikkelaar en die, die laat het duurschemeren. Hij wil daar villa's en caravans en uh, weet ik veel wat allemaal op neerzetten. Nou, dan kom jij je staat weer op met Jaap, Jaap Koppla. En je denkt, nou dan gaan we weer aan de slag. Ja, nou we zijn eigenlijk gewoon aan de slag gebleven. Het, het, het leuke is van, de, van de, deze club. We hebben niet gedacht van... We hebben natuurlijk in 1976 die inventarisatie gedaan. 77 1977 boekje uitgegeven. gegeven. We dachten van, we gaan gelijk een, een, een stichting oprichten. De stichting behoudt Kost florenpark. Volgens mij bestaat hij nog steeds. Ik heb er ook nog heel lang in het bestuur van gezeten. En die stichting die heeft ook als een soort waakhond gezorgd. Dat... Het, het park behouden kon, kon blijven. Nee, want, eh, want het was niet alleen tegen de gemeente... nee, het was voor het park. En dat betekende dat je dus voor iets bent... en dus we hebben dus twee jaar na het, die planteninventarisatie... hebben een ander boekje uitgegeven, Groenboek 2... waarin we dus een aantal voorstellen deden... van hoe je het park zou moeten beheren... wie in feite de eigenaar zou moeten zijn... Wat de geschiedenis van het park. En wat is de waarde van het park. Niet alleen natuurhistorisch. Maar ook cultuurhistorisch. Wat is de waarde van mogelijk die, die bunker. Uh, want er zijn heel veel van die bunkerdingen zijn opgeruimd. En. Natuurlijk, vlak na de oorlog is er nou niet echt veel belangstelling voor dat soort dingen te behouden. Maar het heeft wel een grote waarde. En we hebben ook uh, destijds gesproken met de stichting Menna van Koorhoorn. Om te kijken. Van hoe. Uh, uh, hoeveel waarde dat had. Dat had. Was dat niet bespreekbaar? We zijn nu veertig jaar later, wie weet dat over. Een jaar of tien mensen zegt van, nou god, misschien moeten we net als de stelling van Amsterdam zo'n bunkerpark proberen te behouden. Met, de, met, met, met, met, met, met, met uh, de gasbunker die erin zit, met een keukenbunker, een manege, een aantal van die machinegeweerposten aan, aan de bovenkant. Dus misschien moet je dat als een soort ensemble proberen te behouden. Wij we gaan weer even luisteren naar de muziek. met de Great Pretender uh, toch een beetje uh, ja, voor jouw tijd maar wel van mijn tijd ik praat met Dick Bol, lieve luisteraars over het Kostlerpark en de bedreiging die er allemaal heen geweest en wat Dick Bol samen met zijn vriend Jaap Kolpa allemaal bereikt uh, en het Kostlerpark bestaat nog steeds en het is mooier dan ooit uh, met name Jan Kool die zit nu aandachtig te luisteren voor zijn radio Jan, ik hoop dat jullie spoedig hier bent en goed gezond uh, luisteraars, heeft u vragen over het Kostloorpark? Dan kunt u bellen 5730393. En u komt dan rechtstreeks in de uitzending. Dick, uh, we zijn uh, gebleven bij het moment dat de burgemeester de raad niet informeerde over het aanbod van... Uh, meneer Kwarders van Uffert en dat meneer de raad de projectontwikkelaar het koopt huizen wil bouwen, kervens wil plaatsen en weg wil uh, door het hele park, de Herman Heijmansweg de bedreigingen en jij staat op met je vriend en je zegt en uh, nu gaan we aan de slag om uh, dat tegen te houden je hebt een groenboek uitgegeven met alle inhoud van alle uh, ik ga het onparlementair zeggen. Vlinders, vogels. En alles wat op natuurgebied is. Van zilverkruid, roze kruid. En weet ik veel. Wat voor kruiden allemaal. Het is een heel groot boek. 217 verschillende soorten. Uh, uh, uh, uh, uh, mossen. En uh, andere zaken. Planten. Met de Latijnse term er zelfs bij. Ik vind het knap hoor dat je dat allemaal hebt uitgeworsteld. Hoe heb je dat gegaan? Je bent er op je knieën gewoon door het hele park gekropen. Nou ja, dat het leuke is, want wij... Uh... Wij hebben dat niet alleen gedaan. En dat is ook de kracht van, van, van actievoer. Je moet dingen nooit in je eentje proberen te doen. Het uh, Groenboek is, een, is in feite een verdienste... van de, zowel de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie... als de Algemeen Christelijke Jeugdbond voor Natuurstudie. Waar heel veel planten inventariseren waren. En gewoon jonge mensen... die hebben dus dat hele gebied uh, door, uh, doorploegd en doorworsteld. En, uh, en gewoon een aantal keren gewoon opgeschreven... wat er allemaal uh, groeit en bloeit. En dat was dus eigenlijk heel veel. En dan, uh, dat, dat hebben wij uh, te boek gesteld. En daar hebben we een prachtig boekje over uh, uitgegeven. En dat was eigenlijk een van mijn eerste publicaties... die ik samen met iemand met anderen gemaakt had. Dus dat was wel heel leuk. Het is ook echt, uh, gewoon, uh, is echt op de keukentafel, zo, zullen we zeggen, ontstaan. Maar het maakt indruk, want als je dit leest, ik badineer het dan net, maar het is enorm het indrukwekkend is enorm Veel werk, ja. Ja. om ja. dat allemaal in beeld te brengen en te ja. beschrijven. Dat klopt. Dat is een, dat is gewoon, een aantal mensen hebben daar gewoon een jaar aan gewerkt om gedurende het hele seizoen ja, dat park te inventariseren en te beschrijven wat ze allemaal gezien hebben. Maar en dan heb je alleen maar soortenlijsten. En daarna ga je gewoon daar een boekje van maken. En dat is ook heel veel werk. Uh, snap ik. Maar dan heb je dat boekje. En ondertussen achter je om is nog steeds die bedreiging van die projectontwikkelaar. Die daar wat wil gaan doen. Ja. En hoe hou je dat dan tegen? Processen vormen. Processen ja. volgen. Wat, wat je doet is uh, een aantal dingen. Wij hebben, uh, we hebben natuurlijk geen, geen formele macht. Het enige... Uh, wat wij hadden als, als instrument om dat soort dingen te veranderen... was de, de macht van het argument. Gewoon vertellen hoe mooi het is. We hebben heel veel lezingen gegeven. Uh, eerst met Jaap en daarna kwam uh, uh, Paul Alder bij. We hebben veel lezingen gegeven op scholen in huizen. Wekelijks rondleidingen, kan uh, ik herinneren. Rondleidingen, we hebben ook uh, nieuwsbrieven uitgegeven. We hebben een stichting opgericht, Stichting Behoud het die, die gaven ook nieuwsbrieven uit, die organiseerden rondleidingen, lezingen. We hebben in het uh, Zandvoort Museum hebben we ook een grote tentoonstelling gehad uh, over, uh, over het Koslorenpark in de loop der jaren. We hebben de, toen het park vijftig jaar bestond, het zomerverblijf, hebben we een videofilm uh, uitgegeven. Ja, die kan ik me nog herinneren. Ja. Samen met Harry van Kesteren heb ik die toen uh, gemaakt. Ja. Yeah. En uh, ik heb uh, vandaag bedacht dat ik hem uh, misschien wel op, uh, op, uh, op YouTube ga zetten. Leuk. En als dat zo is, dan zal ik jullie uh, het linkje doorsturen. En dan kunnen jullie dat ook aan jullie lezers laten... laten luisteraars, en kunnen, luisteraars en, en kijkers ja. op televisie kunnen het allemaal volgen. Die kunnen het allemaal volgen. Maar ja. Dat is wel dus, 17 dus, jaar geleden. je een, een jonge Pieter Joustraan zie je op die video staan. Ja, is, jij staat er ook nog op, Pieter. Ja, dat ja. is wel leuk. Maar wat je dus probeert te doen... is mensen te overtuigen van het belang van het park. Maar ook het belang van natuur in zijn algemeenheid. En ik denk dat het, dat het ook goed is van, van zo'n actie... is dat je uh, daar ook coalitiepartners bij zoekt. Dus, uh, die die bewoners be be be van het zomerverblijf waren natuurlijk een hele belangrijke... Uh, uh, bondgenoot. Uh, in, in die strijd. En, ja, die is het ook niet hoe de procedures allemaal lopen. En, nee, en jullie wel. Nou ja, dat, dat, daar kom je dus achter door, door het te doen. Hè. Ja. Want ik, ik, ik ben natuurlijk ook geen panoloof van mijn broer maar door, door je erin te verdiepen. En door je, ja, er is best heel veel tijd in gaan zitten, dan, uh, dan maak je het allemaal mee. Dus op, Eigenlijk heb ik in Zandvoort geleerd om hoe, hoe politiek werkt... en hoe je daar als, als eenvoudige jongere en eenvoudige burger... daar wat mee kan, mee kan doen en hoe je dat kan beïnvloeden. Maar dan is het 77 en je bent druk bezig en steeds weer die bedreigingen. Op een gegeven moment kom je met een nieuw boekje. Ja. Houden we het groen? Dat klopt. We hebben dus, op een gegeven moment hebben we een vervolg erop gemaakt... Want we wisten al wat het was. Hè? Dat stond in het eerste boekje. En de tweede was nog, nog interessanter. van Hoe zorg je nou dat je het behoudt? Ja. het is heel leuk om te beschrijven hoe het was in 1976. Maar als het dan daarna het is... dan heb je een boekje hoe het was. Maar het is natuurlijk veel interessanter om, om het te behouden voor de gemeenschap. Nou, daar hebben we dus een boekje over uitgegeven. En het is ook heel leuk... Ons we hadden natuurlijk heel weinig geld. En we vonden luchtfoto's erg belangrijk. Uh, dus ik ben een systeem gaan ontwikkelen... om met een vlieger, je weet wel zo'n ding aan een touwtje... om daar een fototoestel aan te, te hangen. En op die manier uh, luchtfoto's van het gebied te maken. En dat, was dus echt, dat is echt een, een geweldig. En dat is heel goed geslaagd geweest in die tijd. En Het meest waanzinnigste, de mooiste foto... is op de meest idiote manier gemaakt, namelijk... Ik had, ik had ook geen, geen, geen radiobesturing en, ge, en geen draadloze systeem. Dus ik had een draadontspanner had ik, uh, had ik, uh, in, een, uh, in een wasknijper geklemd. In die wasknijper had ik met een touwtje dichtgebonden. En daar had ik een scheermesje tussen gezet. En door aan het touwtje te trekken, sneed het scheermesje, sneed uh, het touwtje door. En maakte, werd er een foto gemaakt. Waanzinnig. Maar ja, als je vliegtuig knapt, dan ligt dat fotostel ergens bij het circuit. Ja, nou, het, het, het is wel eens gebeurd dat een van die fototoestellen... dus dat dat soort dingen, dat doe je niet uh, niet, uh, niet niet niet op een zondagmiddag. Daar ben je het al een tijd mee bezig. Eén keer is er zo'n ding ook uh, in een in een boom terechtgekomen, doet toen de wind wegviel en heeft de brandweer heeft hem uit de, uit de boom gehaald. Dus Heerlijk. het is uh, ja. We gaan even naar de muziek toe. On a day. tuurlijk bij het boel met love letters in de cent. Uh, we zijn aan het praten met Dick Bol over het Kosteloerpark. Wat er allemaal is gebeurd door zijn acties. Uh, hij boeken uitgegeven stichting behoud Kosteloerpark. Houden we het groen? Nou, het is nog steeds groen. Het is wel een stuk af van het Kosteloerpark door het huis in de kostvloeren en de lintbebouw daaromheen. Maar er is nog steeds een park en de bunkers staan er ook nog. En de recreanten die daarin wonen gedurende een aantal maanden zijn... uitermate content. Um, toch zijn er nog altijd bedreigingen gebleven. He. Je kan niet zeggen van we gaan nu rustig achterover zitten in de stoel... en we laten gods water over gods akker lopen. Het is nooit verstandig om gods water over gods akker te laten lopen. Nou, misschien is dat het water laten lopen wel... maar het is altijd handig om... om, om... Om, om alert te blijven. Nu volg ik het niet zo intensief meer als voorheen. Want er is een natuurbeschermingswet aangenomen. Dus, uh, en ik heb begrepen dat er bij de Raad inmiddels ook wel duidelijk is... Van dat het, het, het te behouden dus, waard is. Dus maar, de kans dat er gebouwd gaat worden, huizen gebouwd worden... die is zeg, zeg afgesloten. Al, zeg altijd, nooit, nooit in, in, in de politiek. Maar er is een wet, zeg je. Er is, er is een wet... En, maar ja, er is dus een wet die er nu is. Je weet nooit of dat over een aantal jaren verandert. Maar er is natuurlijk ook nu uh, crisis. Dus ik verwacht sowieso niet dat er op de korte termijn dingen gebeuren. Maar ik hoor net dat uh, de VVD vier jaar geleden in haar verkiezingsprogramma had. Van, misschien moet je toch eens nadenken over die Herman-Heimelsweg opnieuw door te trekken. Nou, dat is natuurlijk rampzalig voor het gebied. Uh, dus ja. Hoe reëel dat is, weet je natuurlijk ook niet. Want uh, ja, de, de, de, ook bij de provincies uh, is het uh, goed, het geld niet op de rug. En hoe, hoe nuttig en hoe nodig is het om daar zo'n weg aan te leggen. Nou, Wij vonden dat absoluut niet nuttig en nodig. Dus uh, het is de, de, te hopen dat dat niet gebeurt. En het is altijd goed om dat soort gebieden... Uh, ja, goed in de gaten te houden, want dat is dus een heel waardevol gebied. Ik heb ook begrepen dat, dat men nu uh, ja, ook weer nadenkt... over hoe je dat gebied kan beheren, want je moet het natuurlijk ook beheren. Ja, hoe, hoe, hoe doe je dat nu? Er is geen, uh, de eigenaar die zal het wel niet doen. Nou, dat, dat, dat, is dat kost hem geld. Ja, dat, dat kost de eigenaar geld, maar de eigenaar weet ook... dat wil die, die bunkers kunnen blijven exploiteren dat hij dingen moet gaan doen. En dat moet zorgen dat het terrein aantrekkelijk eruit ziet. En ik wandelpaden. Begrepen, wandelpaden. Maar ik heb ook begrepen dat... Uh, dat er ook nu bij de eigenaar... begrip inmiddels is van... dat het geen braakliggend terrein is... maar dat het een waardevol stukje, stukje grond is. Ja. Ik heb de laatste jaren niet met de, met de eigenaar gesproken... maar ik heb wel begrepen dat, dat het besef wel, wel is gekomen. En... Ik kom natuurlijk de laatste tijd niet zo vaak meer in Zandvoort... maar ik heb ook het gevoel dat bij de gemeente Zandvoort... er begrip komt van dat uh, de gronden om Zandvoort heen... dat het meer is dan alleen maar braakliggend uh, grond... wat, uh, wat schreeuwt om bebouwing. Het, ja, het, het natuurbehoud en natuurbescherming en de waarde van natuur... Ja, dus daar hebben wij af, in, die, in die afgelopen veertig jaar wel veel aandacht aan besteed... En het is niet onze verdienst, maar ik geloof wel dat het besef dat je dat soort gebieden moet behouden, dat is wel gegroeid. Nu is het een uniek uh, gebied. Um... Maar er wordt geen public relations over gemaakt. Van gaan daar lekker wandelen? Want dat is het is een vraag of dat ook verstandig is. Ik bedoel, het is dat is het, het einde van die natuur. Het, het, het, het, het mooie is dat het een, een, een besloten gebiedje is. Wat, wat klein is. Maar je is. mag er lopen. Je mag er lopen, je kan er lopen. Maar op het moment dat je zegt van we gaan twintig uh, bussen Japanners rondleiden. Dan is dat, uh, is dat wat veel. En dan blijft er denk ik weinig van het gebiedje over. Want het is inderdaad een klein gebiedje. Het is tien hectare. En. Dus ja, ga daar, ga daar prudent mee om, zou ik zeggen. Ja. En ja. Dat... Nu ik jou toch hier heb. Eh, misschien kan je mij uitleggen als, als grote eh, kenner van de natuur. Eh, je leest steeds berichten over eh, de PWN en dergelijke. die duintoppen, eh, klepelen en, en alles wat er groeit. Vroeger planten we toch overal helm om het zondverstuiver tegen te gaan. Ja. Alles wordt weggehaald. Dennen worden gekapt. Ze maken slurven in de eerste duinenreis... dat zeewater erin komt. En we hebben ons hele leven gevochten tegen de zee. Ja, grappig hè. dat. dat en nu en dat, dat, komen er een paar nieuwlichters... en die zeggen, weghalen die Ja. Nou ja, die nieuwlichters die zijn al een jaar of veertig... Uh, zijn die ook bezig hoor. Ik bedoel, er wordt, wordt verschillend gedacht over hoe je natuur kan beheren. En... Uh, op het moment dat je dus niet beheert, dan wordt het inderdaad een soort, soort bos. En, uh, wat is daar tegen? Nou, wat er tegen is, dat je daarmee uh, uh, ook wel dingen kan kwijtraken. Bijvoorbeeld uh, in uh, Zandvoort-Noord hebben ze dus uh, heel veel dennen geplant. Een, uh, ook een jaren veertig geleden. Ja, daar was ik de oorzaak van. Ja, maar met dan, subsidie? Met subsidie van, uh, het, van het, het bosbeheer. Ja, ja. maar. Wat je daarmee wel kwijt bent geraakt, is dat er uh, een aantal hele interessante duimplantjes waren. Die zijn eigenlijk zijn die verdwenen door dat bos. Dus het, het is leuk om, om, om hoger groen te krijgen. Maar soms is het interessanter en waardevoller om ook te zorgen dat je ook andere vormen van landschap behoudt. En uh, het meiendel, wat, wat, wat in de. en uh, het kruipwildenstruweel, wat je dus had. Dat is daar weg. En het is misschien uit natuurbeschermingsoogpunt oogpunt wel veel beter om die dennen ook, mee, ook maar weer weg te halen. Nou, ze zijn natuurlijk ook gebouwd als, als, als, als windscherm als, als en productiebos. Maar soms is het dus, uh, zie je ook dat, dat inzichten veranderen. En is het, dat, dat het misschien wel eens heel handig is om dingen te laten stuiven en zich natuurlijk te laten ontwikkelen. En... Rond Zandvoort had je het, het zogenaamde zeedorpen landschap, Wat dus een relatie was tussen de aardappelveldjes die er in de duinen waren en de, en de omgeving. En het heeft ook een waarde. Dus het is... Uh, maar snap je de opmerking van de oude Zandvoorters? Dus ik die snap zeggen, de opmerking zand Van zandhelmplanten en dan heb je geen verstuivingen meer. Ja, nee dat klopt. En nu en nu ga je, ga je, ga je, kijk je daar toch anders uh, tegenaan. En dat, dat is ook het interessante van... Dat je, dat je dat soort visies tegen elkaar kan zetten. En kan zeggen van wat is nou het meest waardevol. En ik denk dat het, uh, het heel interessant is. Om, uh, om uh, inderdaad uh, ook uh, de, de, dat landschap van de eerste duinerij uh, te behouden. En niet dat, dat je straks tot, uh, tot aan de eerste duinerij uh, een naaldhout krijgt. Maar het is de kans dat dat met de Kostloerenpark ook gebeurt? Dat er opeens iemand komt die zegt we gaan alles slopen. En we gaan weer de natuurse gang laten gaan, zandverstuivingen in het Kostloorpark. Nou ja, ik denk dat het misschien wel goed is, het is nu heel erg aan het dichtgroeien, dat je daar, daar, daar een, een deel weghaalt. Maar het is, uh, dat kan, maar zandverstuivingen... Had je wat dat op... 40 jaar geleden ook gezegd? Dat, het leuke, dat is dat is het leuke, in ons groenboek hebben we het inderdaad zeggen, we, we hebben het vooral over de beplanting. En hebben we het niet zozeer over de waarde van de bestuiver. Dat zijn ook gewoon nieuwe inzichten die ontstaan. En de... Maar de kans is over twintig jaar dat het weer omdraait. Dan gaan we weer helm planten. Weet ik niet. Ja, dat kan altijd natuurlijk. Dat, dat mensen dat we weer, weer helm gaan planten. Maar, uh, maar ik vind het nu het zo leuk, mooi. Het, dat, het, het, leuke, het, leuke het is van... nu een mooi bos als je nu het Korsleraar Park loopt. Ja. En ik zou het absoluut tegen zijn als dat wordt gesloopt om er weer een, een zandwoestijn van te maken. Ja, het centrale deel is bos, maar de omgeving is nog steeds duin. Je hebt een dal, met daaromheen heb je dus uh, uh, duinen. En het, met name die duinen zijn heel waardevol. Dat bos is op zich helemaal niet zo waardevol, maar het is wel heel gezellig. Ja. En je moet ook je moet van twee dingen uitgaan. Je moet uitgaan van een natuurbeleving. En, van, en, en de soorten rijkdom. En dat zijn twee verschillende dingen. En qua natuurbeleving is het een gewoon heel gezellig uh, gebied. En, maar je zal die randen nodig hebben om die soorten rijkdom uh, in stand te houden. Je hebt in feite heb je beide nodig. Hoe zie jij de toekomst van het Park? Hoe zie ik de toekomst? Nou, ik denk dat het nog steeds... een. Uh, wat, wat ik hoop is dat, uh, dat we op een gegeven moment die, uh, die bunkertjes ook gaan... gaan Erkennen in hun, hun, hun, hun, hun waarde en, en beschermen. En als ik heb je... begrepen dat nog een heleboel bunkers onder het zand liggen, hè, die nog nooit zijn uitgegraven. In de, ik denk niet bij dit park. Oh. Wel, wel in, in de rest in, van Nederland. En ik ken hem. liggen nog een aantal Dan bunkers. Er liggen nog onder. een aantal bunkers? Ja, nee, je moet bedenken dat uh, het, is, het is onderdeel van de Atlantikwal... Ja. En ja, dat is dus al een vestingwerk. Ja, en die vestingwerken werken alleen als er ook soldaatjes zijn. Ja. En langs de hele kust hebben er heel veel van die van zomerverblijven... of, of manschappenonderkomers gezeten. En de meeste zijn gewoon onder, onder het zand geschoven. Omdat dat het goedkoper was om ze echt op te ruimen. Er uh, was natuurlijk na de oorlog geen enkele behoefte aan om, om zoiets te behouden. Maar betreft is het Kostvloorpark een heel mooi voorbeeld geweest... van dat het toch behouden is geweest. Er was nog een andere... bij de... Bij de, bij de duinen had je ook nog zo'n uh, zo zomerverblijf. Dat is, dat is gesloopt bij de kustwering. Maar, maar het is mooi dat dit er nog is. En dat dit zo makkelijk toegankelijk is. En wie weet dat er nog uh, iets, iets spannends mee gebeurt. Maar je, je blijft het volgen? Ik blijf het volgen. En, en loop je er ook nog wel eens doorheen... Doe dat nu een... Als je weer in zonvoet bent... Dan ga ik dat zeker doen. Loop dan eens even door het Kotsloorpark. Dat ga dan ik dat dan zeker dan? doen. En zeker in mei is het een prachtige seizoen natuurlijk. Met de bloeiende meidoren en uh, ja... Vogel, echt, vogeltjes die terugkomen. Vogeltjes, teruglopen. vogeltjes die terugkomen. Het is echt een uh, heel mooi gebied. Ergens en ben je we... toch wel jaloers op de mensen die daar wonen. Dat kun je wel zijn, ja. Dat is natuurlijk prachtig wonen daar. Maar zullen die mensen genieten? Ja. Ja, die mensen. En, en die hebben natuurlijk hun kinderen heel veel meegegeven. Ja. Dus... Uniek werk. Dat is een uniek gebiedje. Uh, maar ook uniek dat jij en Jaap en al die anderen dat voor elkaar hebben gekregen. Want als je als jonge tegen de machtige politici en juristen in moet vechten en alles winnen, dat is toch een compliment waard. Nou, dankjewel. Dat wil ik graag accepteren. Dick, we komen aan het einde van het programma. Ik vond het een, een eer om met je te praten. Uh, we hebben in die tijd veel samengewerkt. Ik heb heel wat rondleidingen met jullie meegelopen om te kijken daar. En uh, ik, ik wist weinig van natuur af. Ja, ik kende alleen maar helm en duindoorns en zeedistels. En die hield het op. En uh, met jullie rondleidingen werd mijn ogen geopend. En zag ik opeens heel andere dingen. En toen ben ik me ook een beetje actief gaan inzetten. Om uh, toch een beetje hulp te bieden voor dat Kotsloerenpark. Want ja, het is een plekje in Zandvoort dat heel uniek is. En als ik wel eens gasten krijg, dan loop ik een stukje door het Kostloorpark. En die kijken hun ogen uit van wat er allemaal groeit en bloeit op dat kleine stukje zandvoert. Het is heel uniek. En daarom, eh, ik ben je mede namens de bewonersnatuur van het Kosteloerpark, Jan Kol, ik, ik hoop dat je het goed hoort. Eh, maar ook de zandvoort is enorm dankbaar dat jullie dat werk hebben gedaan. Uh, lieve luisteraars, we komen aan het einde van dit programma. Ik bedank voor je komst naar Zandvoort. Ik hoop je vaker in Zandvoort te zien. Nou, dankjewel. Graag gedaan. En lieve luisteraars, volgende week gaan we praten met Freek Veldwis, voorzitter van De Wurf, die 65 jaar bestaat. En Freek, ik weet niet hoe lang hij al voorzitter is van die club, maar hij kan de hele geschiedenis kan hij vertellen. Dus dat betekent uh, één vraag en dan is het een uur luisteren naar Freek Veldwis. Uh, volgende week dus De Wurf in het programma ZFM Oud Zandvoort van 12 tot 1 uur wij wensen u een heel fijn weekend toe en loop eens voorzichtig langs het, het Park. en loop dan even naar binnen en luister alleen maar luisteren en vervolgens kijken en dan genieten van dit park dat gebleven is dankzij Dick Bol, Jacoba en heel veel andere natuurliefhebbers dit was ZFM Bedankt Mark voor de techniek. En ik hoop je vaker te zien. Dankjewel.